10 uur, Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. In Washington is woedend gereageerd op de aanval van Syrische betogers op de Amerikaanse ambassadeur in Amman. Enkele honderden aanhangers van president Assad belaagden vandaag ambassadeur Robert Ford... toen hij een lid van de Syrische oppositie wilde bezoeken. De ambassadeur werd onder meer met tomaten en eieren bekogeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld... en eist dat Syrië bescherming biedt aan Amerikaanse diplomaten. Bij het incident raakten twee auto's van de ambassade beschadigd.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 De PvdA-fractie wilde vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering... een motie indienen om de bestuursvoorzitter te laten schorsen. Hij heeft al besloten de eer aan zichzelf te houden. Wereldwijd is de afgelopen dagen voor 4,6 miljoen euro... aan medicijnen in beslag genomen. Het waren onder meer illegale antibiotica en afslankpillen... die werden verkocht via internet. Ze werden opgespoord tijdens een actie waaraan 81 landen meededen. Ruim 13.000 illegale websites zijn gesloten... en naar 55 mensen is een onderzoek ingesteld. In de Europa League heeft FC Twente goede zaken gedaan... door te winnen van Wisla Krakau. In Enschede werd het 4-1. Twente kwam vroeg op achterstand... maar wist nog voorrust op een 2-1-voorsprong te komen. AZ kwam in Oekraïne tegen Metalist Kharkiv... niet verder dan een 1-1-gelijkspel. PSV speelt op dit moment in Roemenië... het Europa League-duel tegen Rapid Boekarest. Het weer. Het koelt snel af, vannacht kans op misbanken... overdag opnieuw zonnig... met maximaal van 20 graden op de wadden... tot 25 in het binnenland ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Eerste ANWB-verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht... wordt gewerkt aan de weg. En daarom staan er nu twee files. Allereerst tussen Afrit Valkenswaard en Leende, twee kilometer. En ook tussen Gratum en Maasbracht staat een file daardoor twee kilometer. De N275 Nederweert naar Blerik... is tussen Maasbree en Blerik in beide richtingen dicht. Komt door een technisch onderzoek naar een ongeluk... ongeluk pardon.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 Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Speciaal voor Op de Barbecue, hamburgers à la minuut. Pak van vijf stuks voor maar 1,99. Plus geeft meer, verand weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, ik ben dol op barbecueën. <middels> En we zijn langs de lijn nog tot 11 uh, uur. We zitten in de rust van Rapid Boekarest tegen PSV. 1-1 laat de goal van Bauma. Maar we gaan eerst nog even terug naar Ere vanavond. Twente won met 4-1 van Wiesla Krakau. Net hoorden we Robert Maaskant, de trainer van Krakau. Dus uh, hoogste tijd om Co-Adriaens aan het woord te laten. De coach van FC Twente met Andy Houtkamp. Het is een mooie overwinning. Ja, zeker ook de manier waarop hij uh, tot stand komt. Heel goed begonnen met 3-4 uh, goede kansen in 4 minuten.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 Uh, ook minuten laten maken en de motivatie geven aan jongens die op de bank zitten. Zoals Leroy en, uh, en Willem en Stier vooral, uh, de jonge jongen. Dus, uh, en viel trouwens ook goed in. Dus al met al kunnen we tevreden terugkijken. Als je met 1-0 achterkomt, zat je op de bank zo om je heen te kijken van... nou ben ik benieuwd hoe deze jongens dit oppakken. Uh, nou, ik heb wel heel veel vertrouwen in deze groep wat, wat hun uh, mentaliteit betreft... Uh, ze zijn natuurlijk de laatste jaren internationaal geschaald. Het is een zeer professionele groep. En ze laten zich niet zo snel van de wijze brengen. Ze hebben ook geleerd om altijd te blijven voetballen. Dat deden ze bij McLaren en bij Preudon ook. En dat doen ze nu nog steeds. Dus, nou, dat, dat, en de tijd was nog heel lang hè, om het te repareren. Het leek allemaal zo makkelijk te gaan. En toen dacht ik me later: dit is de Poolse kampioen waar je tegen speelt.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 Ja, ik dacht, ik dacht vanavond niet iets verder, maar uh, veel verder. Ja. 4-1, dat moet ook weer lekker gewoon zijn voor de komende weken. Voor de belangrijke competitiewedstrijden die er allemaal aan zitten te komen. Ook Excelsior. Nou, in de eerste plaats Excelsior natuurlijk. Uh, mogen we zeker niet onderschatten. Dat wordt natuurlijk door uh, het omveld altijd wel gedaan. Van, oh, Excelsior thuis, oh, die winnen wel. Want die hebben maar één punt gehaald. Maar uh, he, he, zij gaan ook ooit uh, succes boeken. Na een Europa Cup wedstrijd is het altijd moeilijk. Er zitten maar twee dagen tussen. Het verwachtingspatroon is, is hoog. Dat moet je toch maar weer waarmaken. Dus uh, het is aan de coaches om jongens weer fris en scherp af te leveren zonder Dat we zondag weer proberen te winnen. Ben jij op dit moment in de competitie, als je kijkt zowel Europa als uh, Nederland, op de weg verder of minder ver dan je had gehoopt dat je zou zijn? We hebben natuurlijk onverwacht wat uh, problemen gehad. Hè? Door plotseling het wegkopen van Roeys. Uh, het, het niet beschikbaar zijn van Chatley. Ja, daar moet je overheen komen. Hè? Dat, dat zijn wel de twee smaakmakers natuurlijk. Uh, maar goed, er is altijd weer een oplossing voor een team. Dat zie je vandaag. Uh, bij Rami die in de tweede helft uh, goed speelt. Ola die de eerste helft erg goed speelt. Dan heb je toch weer twee goede vleugelspitsen. Steve Berghuis die goed uh, invalt. Ja, het is eigenlijk net het verhaal van het hagedus. Je, je, je vangt hem, je wil hem pakken, je hebt een staartje in zijn hand. En over twee weken heeft hij weer een nieuw staartje. Goed, Co Adriaans tegen Andy Houtkamp. We gaan terug naar uh, Rapid Boekarest tegen PSV. 1-1, de verslaggevers Frank Wielaerts en Bas Stigler. Ze vragen in Boekarest of die laatste opmerking van Co Adriaans ook nog even het Roemeens kan worden vertaald. Want dat willen ze hier graag op het tegeltje zetten. Um, dat gaan we straks maar even doen. 46,5 minuut, 1-1. Rapid PSV, de tweede helft dus begonnen met dezelfde elf van PSV met Manolev aan de bal. De gelijkmaker dus van Wilfred Bauma in de slotfase uit die vrije schop van Strootman was een welkom geschenk voor PSV. En PSV dat dan maar meteen ter strijde trekt in de tweede bedrijf. Want ja, zal moeten... Je kan van tevoren zeggen, deze tegenstander is misschien op papier de sterkste. En we spelen uit, dus misschien is een punt dan helemaal niet zo gek. Maar als je PSV heet, dan zal je denk ik ook gewoon in deze wedstrijd met dit elftal voor de winst moeten gaan. En ik heb de indruk dat ze dat ook wel willen. Geen wissels bij beide ploegen in de pauze. Die andere wedstrijd in deze pool, Leja tegen Hapwell Tel Aviv is 0-1. Voor de ploeg uit Israël, Isaac oh, Isaacson! Even niet zo heel erg lekker ingespeeld. Maar hij is op tijd bij de bal. Bauma die even met de ogen knippert alsof hij niet helemaal goed zag hoe hij de bal moest raken. Maar dat kan ook van de spanning zijn die op dat moment eventjes plaatsvond. Omdat hij de bal veel te zacht teruglegde op Isaacson. ingooi voor Rapid. Genomen bij de eerste paal geprobeerd neer te leggen door Panchu. Maar dat lukt niet. De bal gaat in het zijnet. En dat betekent werk aan de winkel voor Isaacson. Die de bal op de rand van zijn doelgebied mag leggen voor een doeltrap. En die bal ligt dan aan de voeten van Strootman die hem komt halen eigenlijk tussen zijn twee centrale verdedigers in. De bal wel aangespeeld krijgt van Marcelo. Om ongelukkig aanneemt hem heel hoog laat opstuiteren. En dan niet meer anders kan dan hem terugspelen. Nou zetten de Roemenen ogenblikkelijk druk als PSV even een paar stappen terug moet. Dan komt er wel meteen wat ruimte natuurlijk aan de andere kant. Via Toyvonen goed meegenomen. Goed gegeven ook. Daar is Mataps, maar de bal is net te hard. En dan ter hoogte van de penalty stip in de handen van de Roemeense keeper Coman. En die doet dat wel verstandig door een paar stappen eigenlijk naar de bal toe te lopen. Zo komt Mataf ze zeker niet meer bij. Dat was toch even een aardige mogelijkheid. Waarbij PSV heel verstandig, daar waar de Romeinen druk zetten, de uitweg vindt aan de andere kant. En ogenblikkelijk profiteert, nou ja, dan toch in ieder geval bijna van het feit dat er wat meer ruimte is op dat veld. Zo kan het dus ook. Prima actie inderdaad van Toyvon. of Eigenlijk twee korte acties achter elkaar. Nu PSV met wat minder druk. Dat zie je dan ook gelijk. Dat is wel het gevolg van zo'n momentje. Dat de Roemenen toch maar even wat verder achteruit lopen. En nu op drie kwart van het veld dan blijven staan. En zoeken naar het moment waarop ze weer de defensie van PSV onder druk kunnen gaan zetten. Dat is nu weer. Alleen heeft Toivonen dan toch nog de bal. en Mertens die houdt de bal dan binnen. Glijdt daar goed die bal nog binnen de lijnen. Maar Tas gaat het nu wel aan tussen drie Roemenen. Dat is er al gauw eentje te veel. Dus gaat Rapid uitverdedigen. Doen ze via de doelman Koeman schiet die bal naar voren. In de richting van Roman. Roman die het eerste kopduel verliest. Het tweede kopduel dan uiteindelijk wint. En de bal keurig inlevert bij Pancho. En zo kan Roemenië over de rechterkant proberen die aanval verder door te laten lopen. Roman met een voorzet. In de richting van Pancho laat de bal lopen. Dan bij de tweede paal is het uh, uiteindelijk het schot van Deac wordt geblokt. En dan kan Roemenië weer opnieuw, of kunnen de Roemenen in ieder geval weer opnieuw beginnen. Vanaf de eigen helft om opnieuw een aanval op te bouwen. PSV moet nu wel even terug op de eigen helft in de 50ste minuut van het duel. Bij een 1-1 stand moet nu ook de kleine Mertens een paar pasjes terug doen in de wetenschap. Dat ook verdedigers nu komen. Aan de rechterkant is dat dus Duarte. De Portugees die probeert nu Deac aan te spelen. Dejaats gehuurd wordt hij van Schalke. Dat vorig jaar toch een slordige 3 miljoen euro voor hem betaalde. Maar blijkbaar kon hij het daar toch niet maken. En hij mag het dan maar hier proberen in de hoop dat hij in ieder geval als een speelminuten komt. Bal gaat over de zijlijn en dan gaat er denk ik een Roemeense wissel komen. Nee, het is een vrij schop zelfs die Erik Pieters mag gaan nemen. En dan zou er wel eens een wissel kunnen komen aan de kant van de Romeinen. Die wissel diende zich al aan. De coach heeft eigenlijk al zolang de tweede helft loopt, staan Kletsen met een uh, speler langs de kant. Maar heeft nu toch besloten om hem er nog niet in te brengen. Die heeft blijkbaar ongelooflijk veel opdrachten die hij straks meekrijgt in het veld. Want dat duurt minuten voordat hij ze allemaal heeft uh, meegekregen. Wijnaldum moet achter een tegenstander aan. Pancho wordt in stelling gebracht. En neemt de bal mee het strafhofgebied in. Het uitverdedigen van Bauma, Die net iets eerder op de plek des onheils is. En de bal in huis geeft. De restant van het werk wordt vervolgens gedaan door Pieter. Schiet de bal hoog over de zijlijn. Even dat moment. Bozovic. Uitstekende paas. op Pancho. Die neemt de bal ook uh, bij. Helemaal goed aan. Op de borst raakt hem net niet goed genoeg. En dat geeft precies de gelegenheid aan uh, Bauma om uh, vervolgens de we, uh, bal uh, weg te werken. Het is uh, Roman, als ik het goed zie, die eraf gaat. En Texera uh, die uh, erin gaat komen. Texera. Dat is een, ja, eigenlijk contro ja, een middenvelder. controlerende middenvelder. Dat is uh, toch een ander type speler. Dat betekent dat er eigenlijk een aanvaller, een vleugelspeler uh, afgaat. Iemand die wat meer de aanval zoekt dan normaal gesproken Texera zal doen. Die zal wat centraler gaan spelen, normaal gesproken althans, dan dat Roman dat deed. De ingooi voor uh, Rapid en die komt van uh, Duarte. Geel is er vervolgens uh, voor Strootman nadat hij de overtreding heeft gemaakt. Hij is zelf woest, nu loopt weg. Moet daar ook door ploegenoten worden wegge. Haalt ...omdat hij het zo oneens is met de scheidsrechter dat hij dat in woord en gebaar laat merken ook aan de Fransman. Daar houden ze vaak niet van. Dat zal met deze man ook niet anders zijn. Maar Strootman dus scheelt Derde gele kaart in deze wedstrijd. Eerste voor PSV. Die jongen die erin gekomen is bij de Roemenen, Texira, is een uh, vrij ervaren voetballer. Heeft jaren onder contract gestaan staan bij Paris Saint-Germain. Nog even in Engeland gevoetbald bij West Bromwich Albion. Die kent, terwijl hij nu aan de bal is trouwens, het klappen van de zweep. En de eerste de beste aanval is hij dan ook meteen bij betrokken ook. Bouma zet dan vervolgens nadat die aanval doorloopt het strafgebied van PSV. En zelfs heel goed lichaam tussen man en bal. En laat vervolgens de bal over de achterlijn hobbelen. Krijgt daarvoor nog een bedankje van Pieters. En voorkomt dat Grigoren bij de bal is gekomen. Grigoren begon als rechter middenvelder. Ik heb de indruk dat hij nu wat dieper is gaan spelen aan die rechterkant. Daar waar Roman eigenlijk stond. Zodat dat toch in ieder geval af en toe iemand opduikt. De uittrap van uh, Isaacson is kort. Krijgt hem vervolgens weer terug. Moet hij toch de lange haal naar van voren geven. En dat betekent automatisch ook bijna inleveren bij uh, de spelers van uh, Rapid. Maar PSV neemt alweer over door uh, de tweede bal. Zoals de dus, trainer staat. Bach. Maar uh, het is nou eenmaal zo. Wijnaldum levert vervolgens op zijn beurt. Als ik dat allemaal ga zeggen. Uh, ook weer in. Bal over de zijlijn. Fred Rutte kijkt nogal moeilijk. Omdat het ook weer niet helemaal loopt zoals hij van tevoren had bedacht. Uh, het is eigenlijk Rapid dat uh, bepaalt. Het bepaald tempo van de wedstrijd, bepaalt wanneer het druk op de verdediging van PSV zet. En PSV probeert daar omheen te voetballen, maar behouders dus dat ene momentje... waarop Toivonen zich even los uh, wist te spelen van de, uh, van de middenvelders van Rapid. Behouders dus dat ene momentje is het in de openingsfase van die tweede helft... ook moeilijk voetballen voor PSV, dat nu de aanval zoekt via Pieters over links. Het is allemaal vrij stug, de Roemenen. Dat is een beetje cliché, als je het zo zegt. Omdat je van tevoren zegt, wat zijn het voor jongens? Nou ja, op die manier... Maar het klopt wel. Het is een ploeg, dat zeiden we al eerder, die eh, relatief ervaren is. Het eind 20, begin 30, relatief weinig goals tegen. En zo voetbal eh, eigenlijk rapiet ook wel. Ze komen er dan af en toe snel uit, dat kunnen ze zeker. Maar op dat PSV de bal heeft, komen ze eigenlijk met eh, twee linies kort op elkaar te spelen op de eigen helft. En wachten ze op balverlies. Wijnaldum nu vanaf de rechterkant van het veld. Manuel heeft doorgelopen. Dan staat Lens te wachten. Iedereen staat nu stil voorin. Toifo loopt nu bij de bal weg in plaats van er naartoe. Dat betekent dat Stroopman op een eiland staat en de bal alleen maar naar Bouwma terug kan spelen. Bouwma voor de tweede keer gaat hij de fout in. Verspeelt de bal. Dan komt er een roemeense counter met Pancho die zich dan in duel met Bouwma laat vallen. Dan loopt de avond nog altijd door. Maar wordt er een uitweg gevonden aan de linkerkant van het veld. Maar is de bal naar Dejat zo lang onderweg dat de counter door de Romeinen ongelooflijk slecht wordt uitgespeeld. Maar het is niet voor de eerste. dat Bouma zich met al zijn ervaring vanavond verslikt in de tegenstander. Die, die denkt ter hoogte van de middenlijn is rustig te kunnen uitkappen. Ja, het geluk van Bouma is dat het deze keer ter hoogte van de middenlijn is. En niet halverwege zijn eigen helft. Waardoor er nog voldoende tijd is om het enigszins te herstellen. Er wordt wel een hoekschop weggegeven. Dejarts heeft hem al in. Keurig in het kwartcirkeltje gelegd. en gaat nu ook die hoekschop nemen. Wegdraaiend van de goal richting de tweede paal. Ingebracht en weggekopt daardoor Marcelo. En Mertens moet dan de rest doen. Houdt de bal nog wel binnen in eerste instantie. Maar schiet hem dan toch omdat hij moet glijden. En dus ook ongecontroleerd naar voren moet schieten. Die bal uiteindelijk toch over de zijlijn. Het zijn die momenten die er eigenlijk niet in mogen zitten. Want de routine is er bij de Roemenen. Routine is er natuurlijk ook bij Bauma, Maar twee van dat soort foutjes... In één wedstrijd, dat kan je toch redelijk duur komen te staan in de poolfase. Als je daar het initiatief in weggeeft door zulke uh, mogelijkheden voor, uh, weg te geven aan uh, Rapid Marcelo. Werkt de bal weg, althans dat probeert hij, dat lukt in eerste instantie niet goed. En Wijnaldum doet dan uiteindelijk de rest door uh, de aanval in te luiden voor PSV. Manolev weggestuurd door Lens. Manolev loopt de helft van de tegenstander op. Lens is mee, maar Taf staat natuurlijk voor de goal. Daar komt de Toivonen ook nu, maar de paas wordt weggewerkt door de Roemenen. Wel weer opgevangen door PSV, zodat Lens nu op de rechtervleugel een voorzet kan geven. Dat doet hij wel, want die bal komt met een hoge boog over het doel heen van de doet dat dus voor Rapid. Bij die hoekschop die Rapid zo even kreeg als gevolg van die counter... werd er gekopt door Boerka. Dat komt natuurlijk wel erg ongelukkig uit, want de grap dat hij onzichtbaar was... Boerka kunnen we het dus eigenlijk niet meer maken nu. <laughs> nou nee, ja, je kan altijd een klein beetje van hem zien. En dan is er toch nog altijd weer een stukje van zijn hoofd. Dus dat hij kopt is ook weer niet zo heel erg raar. 10 minuten onderweg in de tweede helft. 1-1 de stand bij Rapid Boekarest PSV. Dat oogt op zich heel aardig, maar PSV speelt niet echt geweldig... hoewel ze... Zich zullen verdedigen door te zeggen we hebben toch heel veel de bal gehad. Waardoor we niet in de problemen zijn gekomen. Dejarts gaat nu een gele kaart krijgen. En uh, dat is dan de derde voor de Roemenen. Voor uh, een volgens mij relatief kleine overtreding. Maar dat gaan we nu in herhaling toch nog even zien. Hij springt gewoon Wijnaldum in de rug. met uh, ja. Het is een kleine overtreding. Want je zou het niet eens een elleboog in de nek kunnen noemen. Want zo hoog komt die elleboog helemaal niet. Ik kan me ook wel voorstellen dus dat Dejaard zegt: Ja, het is wel een overtreding. Maar om daar nou een gele kaart voor te geven, hoe dan ook. Hij krijgt hem. En de vrije trap is al over de zijlijn gegaan. Marcelo krijgt nu de ingooi toegeworpen. PSV begint opnieuw aan een aanval. En als Bauma nu aan de bal is, staat er onmiddellijk een Roemeen in de buurt. Ja, Bauma die zelf denkt: zo snel mogelijk die bal weer naar de zijkanten wegspelen. Ook dat loopt nu goed af. Wijnaldem, mooie actie. Twee man kwijt. Matavski's positie. Wijnaldem nog een schaar. De tegenstander wel voorbij, maar dan kiest hij ervoor om de bal te laten lopen en een hoekschop te nemen. Daar waar hij denk ik nog een voorzet had kunnen geven als het echt had gemoeten. Maar hij zal uit zijn ooghoeken hebben gezien dat weliswaar Matafs en Toyfonen in dat strafopgebied stonden. Maar dat daar zeker drie, vier Romeinen omheen stonden. En heeft gedacht, de kleine Wijnaldum. Dan maar een hoekschop. Dat zou misschien nog wel meer kunnen opleveren. ook. Dan kunnen we in ieder geval ook wachten tot de heren Bouwma en Marcelo zich van achteruit hebben gemeld. Maar de actie van Wijnaldum was mooi. Dat hebben we hem toch te weinig zien doen. Er komt de hoekschop al. Wordt door PSV niet ingekopt. Maar weggekopt door de Roemenen. En PSV moet weer oppassen dat hij niet tegen de counter aanloopt. Nu Panchu in zijn eentje tegen twee verdedigers van PSV. Op de counter wordt die bal goed uitgespeeld. Pieters is daar goed om mee te verdedigen. Wijnaldum moet dan in tweede instantie goed opletten. De counter is er nu in ieder geval uit. En is het opletten om niet in tweede instantie de boot in te gaan, Maar Pancho helpt dan vervolgens de voorzet vakkundig om zeep. Waardoor er helemaal niemand van PSV meer hoeft in te grijpen. Isaacson roept dan nog even van, denk er nou om, we hebben het er nog over gehad. Die counter, die moeten we eruit halen. Niet zo slordig zijn en als je zo slordig bent, draai je dan in ieder geval om en lopen in ieder geval mee. Nou, het liep allemaal uiteindelijk voor Isaacson. En de zijnen keurig netjes af, zonder al te veel problemen. En PSV opnieuw in de aanval. Via uh, Marcelo die rustig de bal kan aannemen. Deze keer voor de zekerheid blijven Bouma overslaat. En de aanval verder opbouwt via Pieters. Het gaat in de competitie met Rappi nog niet geweldig allemaal. Ploeg staat na acht speelronden derde. Terwijl nu Mertens in een duelletje terecht komt, waardoor hij wat geblesseerd lijkt te raken. De hoogte van de middenlijn ook de staat aan de zijkant. Wil binnendoor langs een tegenstander. Krijgt een klein tikje, gaat naar de grond. Scheidsrechter heeft wel gezien dat er een overtreding gemaakt is. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. De overtreding komt in ieder geval op naam van Texera, die nieuwe man die uh, nog even niet kennis had gemaakt met uh, de vliegensvlugge Mertens die heel makkelijk eigenlijk vanuit stand naar binnen draait maar ik denk dat ze met de knieën tegen elkaar komen. Het valt allemaal wel mee blijkbaar want Mertens loopt weer nu hard ook trouwens op een bal van Pieters die komt wel maar net niet bij Mertens dan moet Matas nog naar de bal toe om druk te zetten op de tegenstander die een bal bezit komt dat doet Matas keurig. Grigoren komt op die op die manier niet aan voetballen toe. En loopt de bal de zijlijn over. Zodat PSV de bal snel weer terug heeft. En een ingooi mag nemen aan de linkerkant. Pieters die vraagt om een bal. Maar die krijgt hem in ieder geval niet. Is een handen toegegooid. Dus hij moet even bukken. Dan is dat niet zo'n heel groot probleem. Maar vervolgens mag hij wel weer de meters die hij heeft moeten inleveren goed maken. Omdat die bal hem niet netjes werd toegeworpen. Hij legt hem af in de richting van Mertens. Mertens even terug naar Bauma. Deze keer niet onder druk gezet. Want nog op de eigen helft. Breed naar Marcelo. Het vertrouwde beeld van het eerste uur in deze wedstrijd achterin, PSV rustig rondspelend. Marcelo nu even onder druk gezet. En Pieters dan maar gelijk eh, ingespeeld. Pieters die wel de tijd krijgt om eh, rustig de bal bij zich te houden. Maar vooruit eigenlijk moeilijk kan. Toivonen komt dan uiteindelijk naar de zijkant. Een beetje hulp bieden, staat daar helemaal vrij. Kan dus ook gewoon doorlopen. En dan is het eh, Lens... En Mertens, Mertens die probeert een voorzet te geven of te schieten, hoe dan ook. De bal wordt geblokt en de bal gaat over de achterlijn. Dat betekent hoekschop voor PSV. Dwarten is de man die er als laatste aan zit. Even een kleine tempoversnelling. En dan zou je zeggen dat zouden ze vaker moeten doen, want het levert gelijk gevaar op. Ja, zeker. Ze hadden een beetje geluk bij hem dat de bal uit de kluts uiteindelijk voor de voeten van Mertens kwam. Maar het levert na een uur een hoekschop op. 1-1 is de stand bij Rapid PSV. Het publiek houdt ze adem in of fluit. Dat mag je dan hier in Roemenië zelf kiezen. Mertens met de bal. De keeper komt zijn doel uit. Zit helemaal mis. En wie wil er dan schieten? Strootman. Oh, van de lijn gehaald. Die bal nog. De rebound van Matafs. En daar zit dan de doelman weer voldoende bij. Om het Matafs zo moeilijk te maken om die bal in de richting van het doel te schieten. Dat het de Sloveen uiteindelijk ook niet lukt. Hij schiet wel maar over. Maar de doelman wordt nadrukkelijk geassisteerd door mensen op de lijn. Nadat hij zijn doel uitkomt bij die corner. Volkomen langs de bal maait. Die komt voor de voeten van Stroopman en die schiet vanaf een meter of 15. Maar ja, die had pech, want Duarte stond op de lijn. En uiteindelijk uh, het uh, overschieten dus uh, van Matafse. Maar daar is dan toch weer, ook weer uit de dus stilstaande situatie. En die rare grabbelende doelman, die we dat in de eerste minuten van de wedstrijd al uh, zagen doen. Doet dat nu gewoon helemaal uh, weer verkeerd. Tot twee maal toe graait hij volkomen mis. Maar rapid nu aan de linkerkant alweer weg. En dus uh, opletten geblazen. Dearts die daar... Uh, Probeert in ieder geval om Manolev uit te spelen. Dat lukt maar half, want Rapid houdt wel een hoekschop over. Omdat Manolev als laatste aan de bal zit in dat duel met Dejats. Dejats die daar natuurlijk gewoon ook zelf kan blijven staan. Want al die hoekschoppen vanaf de, hoekschoppen vanaf de linkerkant neemt Isaacson nu op zijn beurt op moet letten. Net als PSV. Stilstaande momenten zijn de momenten van deze wedstrijd geweest. Dejats wegdraaiend van de goal. Dan gaat die bal al heel snel over de achterlijn. Een heel slecht genomen hoekschop. En hij had hem nog wel zo speciaal op het hoekje neergelegd. Alleen zit daar een dubbel. Leukje in het veld. Had hij een klein beetje last van, Dejaard? Ja, nou begrijp je plotseling Schalke wel. Dat uh, gezegd heeft. Ga jij het maar even een half jaartje ergens anders proberen. Want dit was wel een hele slechte hoekschop. De Romeinen proberen de boel nu uh, te organiseren op het veld. Daar waar PSV via Isak zonder doeltrap mag gaan nemen. 61,5 minuut op de klok. 1-1 de stand. En dus zo even. Strootman heel dicht bij de 2-1. Maar de bal van de lijn gehaald door Duarte. De Roemenen komen goed weg, maar wel heeft geeft het PSV moed. PSV komt weer via Manolev die de bal mee kan nemen. Langs de tegenstander op pad gestuurd als hij wordt door Wijnaldum. Het uitverdedigen van de Roemenen is er wel, maar levert ogenblikkelijk weer balverlies op. Nog voordat de middenlijn in zicht komt heeft PSV de bal namelijk alweer terug. Via Wijnaldum die nu al zo door rechtsbek staat. Omdat Manolev natuurlijk doorgelopen is. En de bal dan maar terug speelt in de richting van de... Staat Marcelo. En aan de linkerkant naar Pieters. Pieters met de gebruikelijke ruimte voor hem. Zeker nu Roman daar weg is. Wordt er totaal geen druk meer gezet op hem. In ieder geval zijn is dermate beroerd dat dat ook niet nodig is. Texera dan draait even om zijn as. Vervolgens heeft hij last van en uh, Mertens en Kuiper, uh, Kuipers. Hoe zeg ik dat <lacht> nou? Pieters natuurlijk die daar, uh, die daar staat. Waarom nou, zeg ik in vredesnaam Kuipers maakt ook niet uit. Bozovic met de voorzet vanaf de andere kant. En die wordt uh, bijna, althans bijna aangeraakt door Texera. Maar gelukkig zit daar dan Pieters. Zo heet die man nog eenmaal. Nog tussen. En die verwerkt de bal opnieuw tot hoekschop. Dus opnieuw alle hens aan dek bij P.S.V. Stilstaan. Aan de momenten, dat zijn de momenten van deze wedstrijd. Zo is het, dat hebben we eerder gezien. De hoekschop na 28 minuten werd uh, tot doelpunt gepromoveerd door uh, Boekarest. En de vrije schop van Strootman na 43 minuten kwam bij Bouma op de voet en leverde 1-1 op. En de hoekschop van Zweven dus levert een bal op de lijn op van uh, Duarte die hem daar vanaf tikte. Kortom, gevaarlijk. Komt de hoekschop, wordt weer gekopt bij de tweede paal. De PSV weggekopt, dan is het uitverdedigen moeizaam. Maar blijft Strootman koel cool, Dan kan hij de bal naar Mertens meegeven. Die wilde het wel op een loopje zetten. Maar komt in de drukte uit en verspeelt eigenlijk ogenblikkelijk de bal. En Theats, die wil weer passen naar voren. Dat doet hij ook wel. Dan wordt even zijn ploeggenoten onder het gras gelopen. En komt er een vrije schop aan. overtredingje van de Pieters. Of Kuipers, dat weet niemand. Maar de vrije schop is er voor de Roemeen. Dankjewel, vriend. <laughs> 63 minuten onderweg. Het is 1-1. Uh, hoe dan ook, vrije trap voor uh, Rapid. En uh, in de hoek trouwens waar Mettes nog een, op een match of 10 van de bal staat. Opvallend hoe weinig hij nog in het spel is voorgekomen. Zegt ook veel over de manier van voetballen Naar PSV toegedwongen wordt. Vrije trap van Duarte richting de tweede paal. Ingekopt, althans in de richting van de achterlijn gekopt. En daar gaat die bal dan ook keurig overheen. Geen probleem. Voor PSV. Isaacson kan de bal op de rand van zijn doelgebied leggen. En weer PSV aan de volgende aanval gaan helpen. Daar waren toch voortdurend bij die spel stilstaande momenten. Zullen moeten op blijven letten. Omdat daar niet alleen de goals zijn uitgekomen. Maar ook eigenlijk bijna al het gevaar tot nu toe uit is gekomen. En PSV opnieuw onder druk gezet door Rapid. Dus de bal achterin hoog weggejaagd in de richting van Lens, Die verliest het duel van Bozovic. In eerste instantie raakt geen van tweede de bal. In tweede instantie Bozovic wel rustig naar Marcos Antonio. De centrale verdediger bij Rapid Boekarest Een naam die we ook al een tijdje niet meer hebben hoeven noemen. En dat heeft er alles mee te maken dat PSV met name Matafs al een tijdje ook niet meer in beeld is geweest in dit duel. Bal over de zijlijn. Rapid mag gooien vanaf rechts. Duarte gaat het doen. En dat gebeurt het hoogte van de middenlijn. Dat gebeurt na 65 minuten. De bal gaat op het hoofd komen van Gregor. Die kopt door. Pancho wil naar de bal. Dat lukt niet. Uit van PSV. Manolev verspeelt de bal. Weer dom aan de tegenstander. Dat levert niks op omdat Manolev de fout herstelt. Alhoewel, daar komt zelfs alsnog de bal voor de goal. En daar gaan er van, twee, van PSV twee met een gestrekt been naar de bal toe. Niet naar de tegenstander, maar naar de bal. Met een sliding dus. Maar komen uiteindelijk niet met de bal in aanraking. Die rolt dan iedereen voorbij. Maar het is voor de zoveelste keer dat PSV het zichzelf vanavond aandoet. Eerder Bouma dus twee keer gezien. Nu Mano heeft maar weer eens een keer. We zijn het van de Bulgaar bijna gewend. Dejarts wil de bal scherp voor het doel brengen in de hoop dat Pansu er tegenaan kan lopen. Maar dat kon hij niet omdat er daar dus twee van PSV, Pieters en Bouma stonden. Die dus wel die bal willen wegtrappen maar hem missen. Het is een merkwaardig moment weer en je loopt nog een keer tegen de problemen op als je het op die manier blijft doen. Vooralsnog met de schrikvrij na 65 minuten de uittrap van Isaacson. En uh, weer opnieuw uh, ingebracht door uh, Strootman. Als hij tenminste de tijd krijgt om de bal aan te nemen, dat lukt niet. Wijnaldum moet het dan vervolgens zijn tegenstander lastig gaan maken. Maar Rapid komt daar goed uit over de rechterkant. Via Duarte goed uh, Pancho ingespeeld. Pancho met de rug naar de goal op 20 meter. Komt daar dan uiteindelijk, moet hij wel uh, naar achteren toe. Doet dat dan ook via uh, Alexa. Alexa die uh, daar probeert weg te draaien bij zijn tegenstander. Nee, het is uh, Texera die daar uiteindelijk probeert weg te draaien bij zijn tegenstander. Maar hoe dan ook, uiteindelijk komt Rapid niet tot een fatsoenlijke aanval. Isaac heeft de bal aan zijn voeten, wordt niet onder druk gezet. Kan even rustig de tijd nemen. Iets wat PSV, vermoed ik langzaamaan, zeker meer zal gaan doen. Als ze de kans krijgen om wat tijd te nemen met de bal aan de voet... zullen ze die 1-1 proberen over de streep te trekken. En stiekem tussendoor nog via nou, bijvoorbeeld een stilstaand momentje nog een goaltje te pikken. Ja, maar PSV... PSV heeft, vind ik, de laatste minuten toch wat onrustig uh, gevoetbald. Het loopt allemaal even niet meer van een leie dakje. En het is nog zeker, want als je een PSV Boekarest zegt, dan zegt iedereen 88 natuurlijk. Dat was uiteraard niet rapid Boekarest, maar Stjawa voor de Wat ouder, oudere luisteraar met die legendarische 5-1. Europa Cup, uitwedstrijd 1-0 verloren, thuis 1-0 achtergekomen. En toen dacht iedereen een eind over dit wordt niks. Maar toen kwamen de heren Romario drie keer en Ellerman twee keer. En won PSV met 5-1 van Steaua dus nogmaals voor de duidelijkheid. Maar... Zo'n feest is vanavond nog niet. 1-1. 67ste minuut. Balbezit voor PSV. Wel weer een tijdje met Strootman. Met uh, Toivoden aan de linkerkant. Pieters. Pieters met Mertens. Mertens draait, draait, draait. Balletje binnendoor. Korte combinatie. Maar dan weer als de bal wordt teruggekaatst naar de zijkant waar Pieters staat. is de bal weer te hoog. Dan komt er een aan voor de Roemenen. Die gaat Duarte nemen. Duarte heeft ook niet echt haast. Die, die doet dus met zijn armen uh, wijd de beweging van... jongens, uh, iemand misschien die de bal wil hebben. Dan komt uh, Pancho maar even naar voren. Maar daar gaat de bal dan vervolgens uh, doodleuk overheen. En dus kan PSV uitverdedigen via Isaacson waar de bal helemaal uh, naartoe is gegaan. Moet uh, Matafs uit de spits komen om het duel aan te gaan. In de lucht, dat verliest hij. Maar de uh, bal wordt uh, even zo gemakkelijk weer ingeleverd. Dan ligt hij weer ergens los ter hoogte van de middenlijn. Voor wie hem hebben wil, in dit geval is dat dan... Uh, Alexa die hem daar uh, probeert uh, op te pikken. En uh, PSV die er dan uitkomt omdat Alexa de bal ook niet in bezit uh, weet te houden. Is de voorzet van Lens daar uh, net te laat ingelopen door uh, Mertens. Wel opgepikt door Strootman. Terug naar Mertens die is overgestoken naar de rechterkant van het veld. Goeie voorzet op twee meter van de goal. Toyfone is daar wel maar daar is ook nog de verdediger Marcos Antonio... Die glijdt de bal al over de achterlijn. De aanvoerder en centrale verdediger van Rapid. En dan is er weer zo'n corner na 68 minuten voetballen. En die 1-1 tussenstand in de Roemenië. Die heeft ook wel wat aardige clubs achter zijn naam. De Marcos Antonio, die is zo even noemde. Bij Pa ook gespeeld. Bij Auxerre gespeeld. Het is ook niet echt een kleine jongen. Ook letterlijk niet trouwens. Het is een boom van de vent. Hoekschop van PSV komt van Strootman. Toijfonen wil de lucht in. En de kop de bal niet. Zijn tegenstander wel. En dan is er gefloten omdat Toijfonen zijn tegenstander in de rug heeft geduwd. Zo komt er voor Bouw. Maar bij de tweede paal niet eens meer. Kans Die wilde nog wel de lucht in, want Toyfone had uh, iets te veel handen nodig om dat duel te winnen. En dat betekent dat hij genoegen moet nemen met niks. Een vrije schop voor de Roemenen, dat gebeurt allemaal. Met nog een goede 20 minuten te gaan. 1-1 de stand. Alexa in de 28e minuut zorgde voor 1-0. Bouwma twee minuten voor rust voor de gelijkmaker. De beste kans in de tweede helft was van Strootman. Zijn inzet van de lijn gehaald door Duarte. Nadat de doelman van Boekarest volkomen mis zat bij een PSV hoekschop. De PSV heeft de bal alweer via Bouwma links achterin. Daar, uh, hij legt een breed op uh, Marcelo. Marcelo naar Manelev. terug naar Marcelo. Daar waar uh, de Roemenen weer zich langzaam terugtrekken op eigen helft. Geen druk zetten. Pieters, daar komt sowieso geen druk uh, op te staan. Want die mag eigenlijk alles doen wat hij uh, graag wil. In dit geval is dat even opkomen. In Mertens in spelen, die draait gelijk om. En uh, probeert zich dan wat ruimte te creëren. Schiet wel, is wel een venijnig schot. Maar het is van ver en de richting is niet helemaal correct. En dat betekent dat Kooman al heel snel de handen wijd doet. Want niks aan de hand, jongens. Ik ga zo die doeltrap wel nemen. Even zo'n momentje waarop je Mertens kunt verwachten. Bal aannemen, gelijk wegdraaien. Hij heeft alleen de pech dat er drie Roemenen in zijn looprichting staan. En daardoor heeft hij te weinig ruimte om lekker te kunnen schieten na 70 minuten voetballen. De uittrap van Rapid via Koeman. Die dat nu gaat doen. En PSV pikt de bal dan uh, vervolgens weer op. Het is het Mertens in de richting van uh, Matafs. Maar die kan de bal niet aannemen. Wacht op het fluitje van de scheidsrechter. Dat komt niet. En dus kan Rapid overnemen in de middencirkel. Ja, Dejats in die paas naar Bozovic. Die doorgelopen is de linksback. Er komt de voorzet nu van hem. Nou ja, die komt er niet. Want Lens is uh, keurig mee teruggelopen om daar verdedigend werk te verrichten. En ontfutselt Bozovic de bal. Weliswaar ten koste van een hoekschop. En zoals gezegd, die zijn vanavond toch wel gevaarlijk geweest. Maar Bozoviets is in ieder geval op deze manier niet echt geslaagd in zijn missie. Want die had die bal graag in het strafselse op het hoofd van Pansu willen afleveren. Dat gaat hij in ieder geval nu niet zelf doen. Want de hoetschop komt van Dehats die dat dus zo even heel slecht deed. En nu dat deukje in het gras waar Frank het al over had, even aanstampt, In de hoop dat deze bal beter komt. Zijn hand opsteekt en zegt, heren zijn jullie klaar voor. 20 minuten nog. Isaacson wacht af, blijft staan. En dat doet hij goed aan, want de bal wordt wel gekopt door de Roemenen. Maar dan is er ook weer geduwd. Er komt er een vrij schop. Dit keer is Toivonen het slachtoffer. Voelt in het weglopen nog even aan zijn bovenlip. Alle tanden zitten er nog in. Het was niet al te gemeen. Maar wel weer geduwd. En een vrij schop voor PSV. Ja, zo wordt er weer zo'n moment waarop het gevaarlijk zou kunnen worden. Keurig afgefloten door Votrel. En is, het, is de spanning daarmee weg ook wel logisch. Want er werd wat gehangen en gedaan daar door de Roemenen. Met name in de rug van Toivonen. Komt er weer een uh, wissel aan. Even kijken wie hier dan uh, inkomt. Dat is uh, Labiat die daar st uh, klaar staat om in te vallen. Lens gaat eraf. Gebogen hoofd. Op het dooie gemakje. Ja, hij heeft te weinig de diepgang kunnen zoeken richting uh, de achterlijn in deze wedstrijd. Vraag is dan natuurlijk of Labiat dan wel, dat dan wel kan. Want je moet ook in de positie gebracht worden. Dat is PSV in zijn geheel natuurlijk te weinig gelukt in deze wedstrijd. Tot nu toe hoe dan ook. Lens is klaar voor vandaag. Zijn vervanger Labiat bij PSV. Het is altijd mooi om te zien aan Lens hoe ongelooflijk chagrijnig die kijkt als hij gewisseld wordt. Nou, heb je spelers die dat ook nog wel kunnen verbloemen. Die gaan naar de kant en dan denk je nou het interesseert hem niet. Maar bij Lens weet je altijd meteen dat hij het... Och, och, och, wat kan die chagrijnig kijken. Hij naar de kant, Labiat in de ploeg. En Mertens weg voor PSV aan de linkerkant van het veld. Mertens wil de bal in het centrum afleveren, maar daar staat een Roemeens been voor. Het is vermoedelijk een Braziliaans been geweest uh, overigens, maar wel met Roemeens geld betaald. En de Roemenen hebben zo de bal weer terug. 18 minuten nog te gaan, 1-1 de stand... En dus als eerste wissel in het elftal gekomen bij PSV. PSV dat nu via Mattafs het uitverdedigen van de Roemenen onmogelijk maakt. Hij ontfutselt zijn tegenstander zelfs even de bal. Maar die bal is even goed zo snel, was het kan weer terug ook bij Rapid. Maar de diepe bal die dan naar voren gaat komt in de handen van Isaacson. De Roemenen gaan denk ik straks ook nog wisselen. Maar PSV heeft de bal en die is gewoon in het spel. Dus ze zullen even moeten wachten. Isaacson, lange haal naar voren. Kreeg hem even terug van Marcelo. Maar Tafs, die het wel aangaat, dat in eerste instantie wel wint, dan vervolgens om zich heen kijkt. Waar is dat in gebleven? Nou, ergens bij een Roemeen is hij gebleven. Bij Texera, om precies te zijn. Die verliest hem dan aan Pieters. Pieters verdedigt uit via Bauma. Oh, die levert weer in. Halverwege de eigen helft. Gelukkig staan er genoeg PSV'ers achter de bal om niet direct een counter in te leiden. Kan Bauma het zelf weer goed maken? Doet dat ten koste van een overtreding? En dus de vrije trap voor Rapid. En is het tijd voor de, wissels bij, voor de wissel bij de Roemenen. Komt Apostel de erin en gaat de Herea eraf, de aanvallend ingestelde middenvelder, gaat er ja, eigenlijk eraf voor een andere aanvallend ingestelde middenvelder. Wat er verandert in die schekveld is gewoon een ander poppetje. Apostel komt erin, dan is het opletten geblazen voor Boerka, want daar zal ongetwijfeld wel het nodige tekst na naartoe gaan om hem eventueel te kunnen bekeren nog tijdens deze wedstrijd, je weet het niet. Nou, Het zou heel goed zijn als deze twee heren voor de wereldvrede eens een keer naast elkaar zouden spelen, dat dat blijkt nog goed te gaan ook Apostel en Boerka, dat zou mijn lief ding waard zijn. Kwartiertje nog te gaan, 1-1 de stand en een vrije schop voor uh, een rapid Boekarest. PSV op de rand van het strafgebied wacht. En dan moet de bal worden weggekopt door uh, nee, door Marcelo. Is dat. Die doet dat overigens naar behoren. Aan de zijkant komt de bal dan ogenblikkelijk weer terug. Komt in de handen van Isaacson. Dat mag je dan toch aannemen in zijn eigen doelgebied. Wordt nog besprongen ook door een tegenstander. En dan krijg je ogenblikkelijk een vrije schop ook. En die mag hij dan gaan nemen. De Franse scheidsrechter heeft daar een teken voor gegeven. Als PSV het nog zou willen wisselen dan kan het nog de heren Ojo de Rijk Tama. Tamata, uh, uh, Ibrahim en Engelaar inzetten. En als reserve doelman natuurlijk zit Galit Sinou op de bank. Met het ontbreken nog altijd van Titon. Uh, Wuitens niet, Hutchinson niet. Die zijn geblesseerd in Nederland achtergebleven. Dat kan ik allemaal vertellen omdat het even duurt totdat uh, de doeltrap of de vrijschop van Isakon genomen is. Maar dat is inmiddels gelukt. Die komt zelfs bij Labiat terecht. Labiat die uh, net niet lekker de bal kan uh, aannemen. Maar uiteindelijk wel de ingooi mag nemen na het ingrijpen van uh, Burka. En de bal over de zijlijn is gegaan. Manolev meldt zich dan natuurlijk. Ook al is het diep op de helft van Rapid. Gooit de bal weliswaar achteruit. Dat mag de pret niet drukken. Bouw maar dan ter hoogte van de middencirkel. Bal breed richting Pieters. Pieters die zoals te doen gebruikelijk met rust gelaten wordt. Breed legt op Mertens. Mertens met een aardige inspeelpaas in de richting van Matafs. Kan de bal opnieuw niet aannemen. En maakt dan ook nog eens de overtreding. Halverwege de helft van Rapid. Nadat hij wil wegdraaien en het bal niet onder controle heeft. En vervolgens Marcos in al zijn enthousiasme. Marcos Antonio in de draai nog even meeneemt in een soort van heupworp. En dus met een kwartier nog te spelen. De vrije trap voor Rapid Boekarest. Halverwege de eigen helft. Maar tafs. Ja, hij heeft wel twee momenten gehad. Maar twee momenten: één keer de bal helemaal niet weten te raken. omdat hij net even te laat was. En een ander moment de bal verkeerd weten te raken. En verder hebben we hem eigenlijk ja, niet zoveel in de gelegenheid gezien om iets goed te doen. En zoals gezegd, nog een kwartier te spelen bij Rapid Boekarest PSV. Tussenstand 1-1. Strootman, Paas doet dat verder. Mertens loopt van de bal weg. Toijvode wil het herstellen, maar komt te laat. Strootman is dan zelf als een keeper bij om de bal weer van de tegenstander af te pikken. En geeft dan de bal wel aan Mertens. Die wordt nu wel vrij rigoureus door Marcos Antonio van de bal gelopen. En Mertens verdient daar een vrije schop. Nou moet u zich voorstellen, Mertens kent u. Die uh, Marcus Antonio is drie keer zo breed en vier keer zo lang. En ziet er drie keer zo gevaarlijk uit. Dus dat die Mertens als ze met elkaar in aanraking komen tegen de vlakte, helpt, Dat is niet zo raar. Uh, het blijft ook in die zin onbestraft dat hij er geen gele kaart voor krijgt. Dus wel de vrije schop. Krijgt hij wel geel? Volgens mij niet, hè? Nee waar ik Dat heb geen geel. Een vrije schop. Die mag PSV dan gaan nemen. 14 minuten voor tijd. Dat kan dus wel weer een gevaarlijk moment zijn. Om het nou ineens te doen, die kans lijkt me eerlijk gezegd niet zo groot. Want de bal ligt wel heel ver van het doel aan de linkerkant. Dus indraaien bij de eerste paal of bij de tweede paal. Ergens bij de middenstip neerleggen. Misschien hoe dan ook. Bal wordt weggewerkt achterin. En dan nou, PSV via Labiat. Aardige beweging. Maar daar balverlies leiden met heel veel mensen voor de bal. Kan toch een probleem opleveren. Pancho die er vandoor gaat. Maar is alleen tussen vier PSV'ers. Komt er dan uiteindelijk wel uit. Levert de bal in. En voldoende PSV'ers wel achterin bij, bij de Eindhovenaren. Maar de aanval nog altijd doorlopend voor de Roemenen. Via Texera. En die levert dan een heel knullig brede paasje. Vervolgens weer in. Draait de wedstrijd weer om de andere kant op. Maar ook PSV levert op haar beurt in. En dan kan de bal voortdurend heen en weer gaan. Uiteindelijk moet er ergens de rust komen. Of de goede paas wordt met weer ondersteboven gelopen. In dit geval door Duarte wil hij wel weer een vrije trap hebben. Gaan de benen wijd. Gaat hij roepen. Dit zijn de momenten die we kennen... Van Mertens. die kleine tikjes waar hij dan toch graag die vrije trappen voor hebben. In dit geval krijgt hij ze niet. Zojuist kreeg hij ze wel. 77 minuten onderweg. En de aanwijzingen zijn duidelijk van uh, Rutte. Althans, ze zijn ongetwijfeld duidelijk voor zijn spelers. Ik snap er helemaal niets van wat hij daar deed. Ja, voor mij maakt hij het, het gebaar van wisselen. Maar misschien dat er eentje doorheen zit die straks aan de kant wil. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Dan uh, zal hij daar nog gedachten bij hebben. Strootman trouwens in dat verhaal kreeg ergens onderweg ook nog weer een schot. Die zat ook weer ineens op de grond waar de bal niet eens in de buurt was boos naar de scheidsrechter te kijken. Zo laten de Roemenen zich zo langzaam maar zeker wel wat vaker vind ik van de slechte kant zien. Heeft PSV de bal via Mano hoogte van de middenlijn. De bal springt een beetje op. Dat is onhandig en moeilijk om hem onder controle te krijgen. Daardoor draait hij slim het lichaam erin. Daarmee schermt hij de bal af en kan hij hem even terugleggen op de eigen helft. En dan moet Bouma de, de bal op een postbode naar de linkerkant brengen. Daar heeft Strootman gekregen en heeft Mertens vervolgens ontvangen. Mertens op snelheid nu langs zijn tegenstander roept de hulp in van Pieters. Pieters komt te laat. Dat gek genoeg had Marcos Antonio eerder in de gaten dat die paas zou komen. Dan denk ik dat het uitverdedigen van de Roemenen zo slordig is dat die bal er over de zijlijn loopt. Dat is inderdaad het geval. En mag PSV opnieuw het balbezit koesteren en ingooien vanaf de linkerkant van het veld. Diep op de helft van de Rapid. Gekke is dat Mertens in die actie, die hij maakte, een elleboog in zijn gezicht kreeg... volgens mij van Duarte en daarbij blijft staan. Ik nu weer een speler van de Roemenen zie schoppen. Dat is weer die Duarte. In dit geval volgens mij in de richting van Pieters. Dat is gewoon natrappen wat daar gebeurde. Uh, weliswaar uh, nou, niet helemaal buiten het beeld van de scheidsrechter, Want die roept nu niet voor niets Duarte tot uh, de orde. Maar daar werd in ieder geval uh, nagetrapt. Hier de elleboog van Pieters. Daarvoor kreeg hij... Kijk, dat kleine tikje. Het is weliswaar een klein tikje, maar het hoort niet te gebeuren natuurlijk. En daarvoor krijgt Duarte de waarschuwing, Hoewel wat Pieters daarvoor deed ook niet echt helemaal thuis hoort op het voetbalveld. Ook een gemene tik met de elleboog richting het gezicht van de tegenstander. Ook al raakt hij hem niet. Hoe dan ook, de Roemenen verdedigen inmiddels uh, alweer uit. Proberen er weer met uh, wat weinig mensen voor de bal... PSV heeft gelukkig genoeg mensen achter de bal. En Marcelo pikt op op de helft van de tegenstanders zowaar. Matafs proberen in te spelen, maar die was alweer een paar stappen verder dan Marcelo in gedachten had. Dus de bal weg. Wijnaldum pikt op. Kan PSV weer opnieuw beginnen. Het wordt dus zo langzaam maar zeker wel wat vervelender, wat feller, wat gemener. Terwijl Mertens nu een bal probeert in het stafgebied af te leveren van Boekarest. Dat lukt eigenlijk niet omdat die bal, nou ja hij komt er wel, maar is ogenblikkelijk weer weg. Ook omdat Matafs die naar de bal had moeten gaan uitglijdt uitverdediger van de Romeinen dat behelst inmiddels niet veel meer dan het hoog naar voren trappen van de bal. En dan maar hopen dat Pansu of een van die andere mensen daarvoor in de per een keer mee vandoor kan. Dat gaat eigenlijk al 5, 6 minuten voor PSV goed in die zin dat ze de bal snel weer terugkrijgen. En dus weer kunnen gaan aanvallen. Pieters meegekomen. Voorzet Pieters, bal blijft laag. Mertens naar de grond. Mertens krijgt geel voor een schwalbe. Ja, hij gaat in duel met Marcos Antonio wel heel makkelijk naar de grond. vindt de scheidsrechter. Hij probeert nu aan de scheidsrechter nog eens uit te leggen dat dat toch echt niet zo was. Maar de scheidsrechter, de Fransman, Voterel, twijfelt geen seconde. En weigert dus de bal op de stip te leggen. Hij zegt tegen Mertens, jij krijgt geel voor 1 Schwalbe. 10 minuten voor tijd. Ja, het, is, het voordeel is wel dat. Het is ook, ja. ook nogal een Schwalbe. Gelijk, ja. <laughs> ja, dan kun je honderd keer in, in het Frans proberen het uit te leggen. Want dat, uh, zal, uh, dat zal Mertens ongetwijfeld uh, vloeiend beheersen. En de discussie aangaan. Maar je kunt je kletsen als, als Brugman. Hij heeft ongelijk ten opzichte van de scheidsrechter. De gele kaart is te begrijpen. Ook al had hij daar misschien wel een penalty willen hebben. Wijnaldum intussen in balbezit, Want de vrije trap, zoals eerder al gerefereerd door Bas. Gewoon blind naar voren geschoten. En dus ingeleverd. En nu PSV via Pieters. En de aanval. Pieters kan doorlopen. De helft van de tegenstander erop. Opvallend sinds Labiat in het, in het veld is. Dat alle aanvallen ineens over merters langs de andere kant gaan. Goede paas in de richting van er Zit nog net. Boerka tussen kop de bal over de achterlijn. Zijn we weer toe aan een hoekschop met nog negen minuten officiële speeltijd te gaan. Boerka die daar moest ingrijpen op die paas in de richting van uh, Toijvonen, Die daar goed was doorgelopen tussen twee verdedigers in. Maar ja, Boerka had er net op tijd uh, de goede richting te pakken. En nu de hoekschop die genomen gaat worden door Mertens. Ja, het zal allemaal de schuld van Boerka wel weer zijn. Uh, hoekschop van PSV, van Mertens. Toivonen kiest positie. De doelman heeft dit keer voor de verandering de bal eens te pakken. Dat heeft hij in de eerdere minuten in deze wedstrijd toch vaker niet dan wel gedaan. Ik breng nog maar eens in de herinnering het grote moment. De grote kans voor Strootman van inmiddels alweer een minuut of 10, 15 geleden. Toen de bal de Duarte van der lijn werd gehaald. Toen zat de keeper helemaal mis. Nu dreigt PSV achterin mis te zitten. Wordt er nog raar gekopt ook. Wat is het nou voor ongelofelijke dom verdedigen van ik denk Pieters. Uiteindelijk loopt hij... Uh... Komt hij met de schrik vrij nadat hij de bal met een tegenstander in zijn buurt denkt naar zijn ploeggenoot aan de andere kant te, te kunnen koppen. 4-5 meter verderop. Maar hij kopt de bal eigenlijk meer omhoog dan de goede kant op. Zo zit de Romein in kwestie er nog bijna tussen. Dan levert dat nog bijna in mogelijkheid op PSV met de schrik vrij. De bal bezit er weer voor Wijnaldum. Wijnaldum, even de bal terugleggen en dan weer naar Pieters. Nee, dit is Bouma. Dan is het Pieters uiteindelijk die de bal even kort naar elkaar toespelen. Pieters heeft dan geen directe route naar voren. Dus maar weer even terug naar Bouma, breed naar Marcelo. Andere kant op ongetwijfeld. Nee, eerst eerste hij wel even de dreiging de andere kant op. en De dreiging in ieder geval in de richting van Manolev. Uiteindelijk krijgt hij dan toch de bal toegespeeld van Marcelo. Maar zaten daar wat andere schijfjes nog tussen inspelen in de richting van Wijnaldum. Draait goed weg bij zijn tegenstander. Is het Mertens die dat ook probeert? Dan lukt het in eerste instantie. Niet. Pieters is er dan door, maar uh, moet eerst ook nog de slijding van uh, Duarte omzeilen. Bal over de zijlijn, dan mogen de Roemenen gaan gooien en gaan ze tegelijkertijd wisselen. Casio staat klaar om in te vallen. Dan is het alleen nog maar even de vraag wie er dan uiteindelijk uit, uitgaat. Terwijl we in de slotfase zitten van deze wedstrijd. Rapid Boekarest tegen PSV, de stand... 1-1 En dan is het uiteindelijk Pancho die wordt afgelost. Ja, die moet alleen maar achter al die hoge ballen aanrennen natuurlijk. En uh, hij is 34 jaar. Dat houdt ook een keer ergens op, kan ik me zo voorstellen. En dus is het Casio. Die is een stuk jonger. 27 jaar. Nou, dan kun je nog wel een paar uh, minuten flink erachteraan hollen. Is een Brazilian overigens. Ook een centrumspits. Wat dat betreft verandert er helemaal niets. Nee, het was mooi om te zien dat uh, de man die er nu in komt, Casio van... De trainer, van Luchescu, nog de laatste aanwijzingen kreeg. Die doet dat vol overgave, deze jonge trainer, 41 jaar. En inderdaad, u hoort Lucescu. Hij is de zoon van de welbekende Luchescu, de oude bondscoach van Roemenië. Trainer ook geweest van Venebace, Galatasaray, van Inter geloof ik zelfs nog. En dat is een uh, grote meneer. En die, uh, zijn zoon is dus, nou ja, echt pas 41, maar dus ook in het trainersvak reeds gerold. En doet dat dus met alle passie die daarbij komt kijken. Vrij schot voor PSV, trocht van de middenlijn nadat Strootman even is vastgehouden. In de slotfase van het duel nog zes minuten te gaan. Nog altijd die 1-1 stand door de goals van Alexa en Bauma Allebei gemaakt in de eerste helft. En waar de Romeinse fans zo te horen en zo te zien nog alle geloof hebben in een goede afloop. Heb ik toch de indruk dat PSV langzaam maar zeker probeert om de tegenstander toch wat verder vast te zetten op de eigen helft. Ja, ik heb ook de indruk dat het een beetje mag nu van, uh, van de Roemenen. Dat die uh, proberen in ieder geval kort op elkaar te spelen. Precies datgene waarvan Fred Rutte zei, daar zijn ze goed in. En dan zie er maar eens door te komen. Nou, dat is ook een enorm probleem gebleken vanavond voor, uh, voor PSV. En als je dan zelf uh, niet al te gek veel fouten maakt, hoef je niet zo gek in de problemen te komen. Dat kan ik me voorstellen, zo kort voor het einde van de wedstrijd, dat na afloop... allebei de trainers zeggen 1-1, hey, dat nee, is eigenlijk prima. Daar zijn, we uh, zijn we wel tevreden mee, ondanks het feit dat je ook graag wilt vermaken. En dat nou niet echt het geval is geweest. Bauma wordt onder druk gezet uh, tegen, de eigen, tegen het eigen strafschopgebied aan. Strootman goed ingespeeld, Strootman dan op uh, Toyvonen richting Mertens. 1-1 op snelheid langs, dat gaat een gele kaart opleveren voor uh, Duarte... En uh, dat is terecht, want uh, Mertens was weg en die werd vervolgens gepakt, zoals dat dan heet, door de Portugees. En uh, die krijgt daarvoor een gele kaart, daar waar hij eerder goed wegkwam kwam na het natrappen. Komt hij uh, nu niet weg, omdat hij je uh, en trapt en probeert vast te houden... Mertens opnieuw boos, maar die moet zich wel een beetje inhouden. Na die zwalbe van de Netten waar hij absoluut ongelijk had. Dan moet je niet van dit soort bewegingen gaan maken. We hebben al eerder gerefereerd aan het feit dat Fransen daar niet van houden. Al dat gekletst en al die bewegingjes. Al die gebaatjes. Nou, dat gebartjes. vinden dus heerlijk die Fransen zolang ze het zelf maar doen. Ja, en ja. ja, als, als Belgen dat gaan doen, dan vinden ze het alweer een stuk minder uh, grappig. De vrije trap wordt overigens ook genomen door een Belg. Namelijk Mertens, die staat klaar voor uh, die vrije trap. Vanaf de linkerkant indraaiend richting penaltystip. Weggewerkt in eerste instantie. En dan komt de tweede instantie altijd even zoeken naar Mertens, die wordt niet gevonden. We verplaatsen het spel naar de rechterkant. Andere wedstrijd in deze pool tussen Legia Warschau en Hapoel Tel Aviv staat 2-2 uh, vlak voor tijd. Dat is in ieder geval voor PSV, maar net zo goed voor Rapid Boekres. een gunstige tussenstand natuurlijk, want uh, deze twee ploegen die hier tegen elkaar voetballen hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Zo hou je bij een remise hier de concurrentie op gepast, namelijk drie punten achterstand. Labiat heeft de bal van PSV. Nog vier minuten plus extra tijd. Marcelo krijgt. Marcelo ziet Pieters met wat meer ruimte aan de linkerkant van het veld. Dat betekent dat Mertens ook weer in stelling kan worden gebracht. Die komt nu naar de bal toe. Stroopman komt naar de bal toe. Dan wordt het al wel heel druk. Nu loopt Mertens er weer van weg. Krijgt de bal mee. Wil een 1-2 aangaan met Matas. Maar Matas ziet geen kans de bal terug bij Mertens te krijgen. Sterker nog, hij laat het bal verliezen. Dan moet Marcelo zijn verdedigende post verlaten. om een tegenstander onder druk te zetten. Ontfutselt hem zelfs de bal. Dan gaat die bal naar Toivonen. Toivonen naar Mertens. Punt van het opgebied. Komt hier de beslissende tik van PSV. Mertens schiet en schiet vrij ruim voor langs. Daar waar ook nog drie PSV'ers hopen met hun hoofd in aanraking te komen met de bal. Is die bal zo hoog van Mertens dat hij zelf aan de hoofden voorbij zeilt. Maar dus belangrijker ook aan het doel. En uh, daar komt dan uiteindelijk uh, rapid goed weg. Is het jammer dat Mertens uh, koos om die bal zelf in de verre hoek te leggen. Precies op het moment dat Matafs en Toyvonen allebei vrij opduiken voor de goal van uh, Kooman. Nou ja, het is kiezen of delen. En in dit geval uh, was het keurige wel gekozen. Door Mertens, alleen hoop je dan achteraf, maar wij zetten achteraf is altijd erg gemakkelijk dat hij dat even anders had opgelost. Drie minuten staan er nog op de klok. 1-1 is de tussenstand nog altijd. AI Marcello valt op. Op zijn kont, dat zou wel eens een stuitje kunnen zijn. Dat doet dan behoorlijk zeer. Terwijl hij het kopduel weliswaar wint, verliest hij de balans. En valt hij dus op, op zijn kont, op zijn rug. Hoe dan ook, het doet hem enorm zeer. Ter hoogte van de middellijn komt daar hulp bij. vooralsnog nog niet, hij gaat gewoon staan. Dat betekent dat het spel doorgaat. Staat nog niet heel erg overtuigend. Bouma kijkt even naar de zijkant. Heb je echt geen hulp nodig? En besluit dan vervolgens dat het allemaal wel snoor zit met Marcello. En dus de vrije trap die genomen gaat worden voor PSV ter hoogte van de middellijn. Die bal is genomen in de richting van Wijnaldum. Die kaatst hem terug op Strootman. Die tussen twee man door wil. Toch maar weer de bal afgeeft aan Wijnaldum. En dan aan de rechterkant heeft Wijnaldum gezien dat er wat ruimte ligt bij Manolev. Terug naar Strooman dan de bal. Nu loopt Wijnaldum door. Mano loopt ook door. Er komt de diepe bal. Toivonen met het hoofd en goal! Toivonen scoort voor PSV. Twee minuten voor tijd. De 2-1. De aanvoerder heeft PSV op voorsprong gezet. En deze goal komt werkelijk uit de lucht vallen. Omdat je er geen rekening mee hield. En al zeker niet op deze manier. Zo'n aanval die wel loopt. Zo'n aanval waarvan je zegt... Ja, daar hebben we er eigenlijk heel veel van gezien. Maar gevaarlijk werden ze nooit... En we gooien maar zo'n bal het, straf op het gebied in. Dat is ook wel eens eerder gebeurd. En die bal kwam echt ook wel eens op het hoofd van een PSV. Maar niet met zoveel precisie als nu. Toivonen voelt het dan gek genoeg wel aankomen lijkt het. Want kijkt al, komt die bal, komt die bal. Hij loopt één pasje weg bij Marcos Antonio. En kan die bal van Strootman dan vervolgens in de kruising koppen. En zo krijgt PSV nog de voorsprong ook in de slotfase van deze wedstrijd. Die toch allemaal dan al niet al te best was. Maar eerlijk is eerlijk. PSV is in ieder geval in vergelijking met de tegenstander gevaarlijker geweest. En slaat hier dus in de slotfase heel hard toe. Via Toivonen. Het is 1-2. Knap geraakt hoor. Die bal, de, ja, kopbal. Normaal gesproken raak je met je voorhoofd. En dan kop je hem zo hard als je kunt uh, richting de goal. Maar hij krijgt hem gewoon boven op zijn kruin. En zorgt ervoor dat die bal precies goed valt. Daar waar Koeman er niet bij kan. En PSV nu natuurlijk op roze. Dan krijgen we toch nog een, uh, misschien wel een uh, slotfase. Waarin de Roemenen. Ja, die moeten wel gaan aanzetten. Nu. Uh, om toch nog een puntje over te houden. Maar uh, voor de groepsstand. Uh, voor de stand in de groep. Is het uh, natuurlijk uitstekend. Wat PSV uh, hier doet. Die goal van van toivonen, zo laat. En dan moeten de Roemenen maar het antwoord op verzinnen. Voorlopig geven het antwoord. Oeh, tik weer daarvoor. Marcelo krijgt hij echt een tik. Of uh, wil hij dat vooral laten geloven en zoveel mogelijk tijd pakken? Dejarts wil zo min mogelijk tijd laten pakken. De ruzie tussen hem en Isaacson om de bal wordt gesust door Fautrell. Die zegt uh, tegen Isaacson, leg hem nou maar neer. En tegen Dejarts wegwezen jij. En dan kan het spel weer uh, doorgaan. Maar Isaacson zal zoveel mogelijk tijd pakken in die slotseconde van uh, dit duel. Om uh, die 2-1 voorsprong vast te houden. Die onverwachte 2-1 voorsprong zo waren... Uh, Redelijk lopende aanval. Goed gekeken van Strootman op die uh, kopkans die hij uiteindelijk geeft aan uh, Toyvonen. En de doeltrap van uh, Isaacson die uh, genomen gaat worden. Waardoor PSV opnieuw de aanval kan gaan opbouwen. De, die is inmiddels al trouwens een uh, redelijk eindje onderweg. Halverwege de helft van uh, de Roemenen. Daar uh, wordt uh, zo meteen ingegooid. Nee, er wordt een vrije trap gegeven zelfs. Oké, okay, vrije trap bij de zijlijn. Daar gaan we er daar gewoon uh, weer mee verder. Strootman daar achter de bal. Hij gaat even in de achteruit. Hij heeft toch weer twee assists op zijn naam. Stroopman. Want de eerste leverde hij af bij Bouwma. De tweede bij uh, Toyfone. Dus dat doet hij uitstekend. PSV, ja, dit is uh, de buit binnen hebben. Dat mag je dan in trainersjagron niet meer weggeven. In de slotfase is hem ook nooit duidelijk geworden waarom dat in de laatste minuten dan plossen niet meer mag. Maar <laughs> dat zal er wel. Uh, PSV zal gewoon twee minuten, want zo lang hebben we nog. Die zijn nog over van de extra tijd. Dan uh, de boel mag gewoon moeten dicht houden. En maar zorgen moeten dat het drie punten meeneemt weer het vliegtuig in morgen. Dat zou PSV erg goed uitkomen na de eerste overwinning in de eerste wedstrijd tegen Legia Warschau. Toen 1-0 door de goal van Mertens en nu dus 1-2 in de slotfase. PSV komt opnieuw, Mertens. Dan staat Matafs vrij voor het doel. Mataf scoort, het is 1-3. Het is helemaal gedaan. PSV zet rapid op een onoverbrugbare achterstand in de slotfase. Via Toivode en via Matafs in de kwestie van een paar minuten staat PSV van 1-1 op 1-3. En is er buit binnen. Koel, cool, kalm en uh, gedecideerd uiteindelijk. Toch maar tafs in uh, de slotfase. Even het uh, punt op de i zetten voor uh, PSV. En dan staat er toch ineens een uh, duidelijke zegen in een wedstrijd. Die daar uh, bepaald geen aanleiding toe gaf. Goeie aanval. Iedereen bij Rapid blijft staan en kijkt ernaar om, uh, om, om duistere reden. Daar waar ze tot nu toe allemaal keurig de rijen gesloten hielden. Is nu bijvoorbeeld Boerkaar geen velden of wegen te bekennen. Moet uh, Marcos Antonio... Uh, de, de gaten daar dichtlopen, maar is hij te laat om Matafs te stuiten? En in de blessuretijd van deze wedstrijd is het 3-1 geworden voor PSV. Nou ja, zes punten zijn binnen. En dan is het maar de vraag, hoe ver hou je de concurrentie achter je? In de slotfase nog een keer Wijnaldum, nog een keer breed naar Mertens. Wordt het nog erger? Dat kan wel zo. Overigens is bij Legia Warschau tegen Hapoel Tel Aviv 3-2 geworden. Dat betekent dat dat weer net een tikkeltje minder gunstig is. Maar goed, PSV doet het stekende zaken. Doordat we twee wedstrijden gewoon de volle buiten hebben als enige in deze pool met zes punten bovenaan te gaan. Dan heb je met deze moeilijke, op papier volgens Rutte dus de moeilijkste uitwedstrijd die je al achter de rug hebt. Eigenlijk al een soort ticket in handen voor de volgende ronde. Dat mag toch eigenlijk al niet meer fout. Hoewel die conclusie voorbarig is dat twee wedstrijden. Maar zo voelt het wel. PSV speelt de bal rond achterin. PSV weet dat de scheidsrechter over 15 seconden. Ik wel zeggen, dit was het wel, heren. Wat mij betreft. En dan fluit ik vanavond voor het laatst. Bedankt voor de leuke wedstrijd. Nou ja, was hij eigenlijk wel zo leuk. Mattafs komt nog een bal naar de linkerkant. Naar Mertens. Die er niet eens met zijn best voor doet. Om nog bij de bal te komen. Het probleem wordt op het middenveld van PSV weer opgelost. En dan zegt de Franse scheidsrechter: klaar! PSV wint in Boekarest. Met 3-1 van Rapid. Nadat het op achterstand komt na een half uur via Alexa. Voor rust nog toeslaat via Bauma. En in de slotfase via Toivonen en Mattafs. De 1-3 op het bord brengt. En dat betekent dat PSV dat echt niet groot was vanavond. Gewoon een hele goede zaken doet in deze pool. Prima overwinning in Boekarest. Goed, PSV uh, wint dus zoals gezegd met uh, 3-1. Het werd uh, 1-0 door Alexa, 1-1 Bauma, 1-2 Toyfone en uh, 1-3 door Matas. Iedere vanavond speelde AZ al bij Garkief met 1-1 gelijk. Altijd door en Thijson waren daar de doelpuntenmakers. Daar waren ze tevreden mee, hebben we Roy Berens horen vertellen. En FC Twente won van Wisla Krakau van Robert Maaskant met 4-1. Kan met 1-0 achter. Maar vervolgens Luc de Jong, Janko, nog een keer Janko en Willem Jansen... die zorgden voor de 4-1 eindstand. Er is nog een hele lijst met eindstanden. Daarvoor verwijs ik u graag naar nos.nl of naar teletext, Want daar staan ze allemaal keurig verzameld... en kunt u ook alle standen in de diverse groepen nog even nalezen. Dit was voor nu zometeen met het oog op morgen... gepresenteerd door Chris Keijner. Goedenavond. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord...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 Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1.